6 uur, het NOS-journaal, Remol Serre. Nederland herkent Libische Overgangsraad. Ondoordachte aankopen kosten woningcorporaties miljoenen... en zeker tien doden bij explosies in Mumbai. <tosses> Nederland, België en Luxemburg beschouwen de Nationale Overgangsraad van de Libische opstandelingen voorlopig als de wettige vertegenwoordiger van het Libische volk. Minister Roosenthal heeft in Brussel met zijn Belgische en Luxemburgse collega een gesprek gehad met Mahmoud Jibril, de leider van de Libische opstandelingen. Met Jibril is afgesproken dat de erkenning van zijn overgangsraad geldt totdat de kolonel Gaddafi van het toneel is verdwenen. Veel woningbouwcorporaties verliezen miljoenen euro's... met de aankoop van grond- of risicovolle projecten. Een op de vijf schaft lukraak grond of vastgoed aan... zegt het Centraal Fonds, de financiële toezichthouder in de sector. Zo investeerde woningcorporaties Servatius in de bouw van een universiteitscampus in Maastricht. Dat project werd halverwege stopgezet en kostte de organisatie 60 miljoen euro. In totaal verloren de corporaties vorig jaar ruim 100 miljoen euro. De vakcentrale CNV zegt ja tegen het pensioenakkoord, maar stelt wel voorwaarden. Zo moet de overheid mensen in zware beroepen tegemoetkomen en moet die jongeren niet onevenredig veel meer voor de pensioenen van oudere generaties betalen. Pas dan is CNV tevreden, zegt CNV-voorzitter Jaap Smit. Als die voorwaarden goed worden ingevuld, en nogmaals, dat, dat zal in de uitwerking moeten blijken. In de komende tijd, want het, uh, dat, dat, dit huidige pensioenakkoord vraagt ook nog om nadere uitwerking op die punten. En we zullen dus op deze punten uh, erg scherp zijn. De afgelopen weken hebben de CNV-bonden hun leden over het akkoord geraadpleegd. Alleen de politievakbond ACP en de bond van defensiepersoneel ACOM stemden tegen. Een percentage voorstanders is niet te geven omdat alle bonden op een andere manier hun leden hebben geraadpleegd. CNV is de eerste werknemersorganisatie die een standpunt over het pensioenakkoord heeft bepaald. De vakcentrale FNV wil halverwege september een besluit nemen. In Mumbai zijn bij explosies zeker tien doden gevallen. Volgens het Indiase ministerie van Binnenlandse Zaken loopt het dodental mogelijk nog verder op. Meer dan vijftig mensen zijn gewond geraakt. Er waren drie explosies op drukke plekken in de stad, onder meer bij een goudmarkt en in het centrum van Mumbai. Volgens het ministerie zitten terroristen achter de drie explosies. Mediamagnaat Rupert Murdoch heeft onder druk zijn bot op het Britse mediabedrijf BSkyB ingetrokken. In Groot-Brittannië was veel verzet tegen de overname vanwege het afluisteren en omkoopschandaal bij de krant News of the World, waar hij de eigenaar van was. Veel politici vinden het niet juist dat Murdoch nu een grote overname doet, terwijl hij zo negatief in het nieuws is.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 Dat komt onder meer doordat in Nederland de vliegtax is afgeschaft... en in Duitsland juist begin dit jaar zo'n belasting is ingevoerd. Ook andere regionale vliegvelden deden het goed in de eerste helft van dit jaar. Vanaf Rotterdam vertrokken 10% meer passagiers, vanaf Eindhoven 30%. Rusland heeft de militair attaché bij de Nederlandse ambassade in Moskou het land uitgezet. Dat was een reactie op het uitzetten door Nederland van een Russische diplomaat. Aanleiding daarvoor was een spionagezaak waarin een Nederlandse F-16-piloot staatsgeheimen zou hebben gelekt aan een kolonel uit Rusland. De vlieger die in maart werd opgepakt spreekt de beschuldiging tegen. De gemeente Heerle voert morgen toch een verbod op blowen in. Hoewel dat volgens de Raad van State niet kan. De Raad van State zegt dat het bezit van softdrugs in Nederland al strafbaar is. En je niet iets kunt verbieden wat volgens de wet al verboden is. Heerle houdt vast aan zijn plan voor een blowverbod. En wil afwachten wat er in de praktijk gebeurt. Trainer Mario Been is opgestapt bij Feyenoord vanwege een conflict met de spelersgroep. Dat zei technisch directeur Martin van Geel op een persconferentie. Tijdens een spelersberaad zegt een dertien van de achttien spelers het vertrouwen in Been op. De spelers wilden niet opnieuw een slecht jaar in de eredivisie. Voor Been was dat aanleiding om direct op te stappen. De elfde toeretappe is gewonnen door de Brit Mark Cavendish. De etappe eindigde in een massasprint. In het algemeen klassement veranderde niets. Robert Geesink en Johnny Hogeland kwamen in het peloton over de streep. En morgen is de eerste Pyrenee-rit. En dan het weer. Bewolkt, regenachtig, vooral in het noorden en westen. Morgen is er weinig verandering. Vrijdag dan is het droog, zonnig en dan wordt het 21 graden. Maar in het weekende wordt het opnieuw wisselvallig. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Dan vrijdag op de weg 26 files, welke opgeteld 125 kilometer file. De meeste files staan in de regio Amsterdam. meer op de A1 richting Amsterdam. Daar staat nog 3 kilometer voor Knopend Dat komt door een geschaarde trekker met oplegger. Bij Knopend Watergasmeer is de verbindingsweg naar de A10 Zuid afgesloten. Alternatief is omrijden via de Gasperdammeweg. Op de A2 Eindhoven naar Maastricht. Daar staat nog 8 kilometer tussen Afrit Buddel en Kelpen-Oler... door opleinwerkzaamheden. Er zijn nog steeds twee rijstokken dicht. Er druk nog op de A9 richting Alkmaar. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer. Tussen de knopen ten Holendrecht en Bad Oeverdorp. Op de ringen Amsterdam nog erg druk op de A10... tussen Oogdorp en de Koentunnel 7. En de andere kant op tussen Geuzenveld en Knopend Watergasmeer... rijdt het nog langzaam over 14 kilometer. En op de a 12 Utrecht naar Arnhem staat nog een lange file van 9 kilometer... tussen Knopend Oude, Oude Rijn en Driebergen. En nog druk in de regio Arnhem op de A50 richting Os. Daar staat tussen de knopend Grijshoort en Valburg nog 8 kilometer.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 De werkgeversvereniging OSB zorgt ervoor dat de aangesloten schoonmaakbedrijven die regels naleven. Doet u dat ook? U vindt ze op gedragscodeschoonmaakbranche.nl Nederland staat steeds vaker vast. Dat kost tijd, geld en het vraagt veel van het milieu. Daarom biedt NS, werkend Nederland, een uitstekend alternatief. Flexreizen. Flexreizen is elke keer kiezen voor het best passende vervoermiddel. De ene keer is dat bijvoorbeeld de trein, de andere keer de auto, fiets, scooter of taxi of een slimme combinatie daarvan. Zo reist u altijd efficiënt van deur tot deur. Combineer meer in het verkeer, ga ook flexreizen. Kijk op ns.nl slash flexreizen. Het Acht minuten over zes. U bent weer terug op de zender Radio 1. Althans, wij zijn weer terug op die zender, want u zat er al natuurlijk. U heeft Roda het geluisterd. En uh, we hebben nog 20 minuten. gaan daarin natuurlijk even naar de etappen van vandaag kijken. Uitgebreid vooruit kijken naar de etappen van morgen. Maar er was ook ander nieuws en er was ook ander sportnieuws vandaag. Want uh, het kwam naar buiten. Hè. Drie weken voor het begin van de competitie... kan Feyenoord uit Rotterdam op zoek naar een nieuwe trainer. Dat nieuws kwam ineens eigenlijk toch wel onverwachts voor velen vanmorgen.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 U hoorde de twee hoofdrolspelers op de persconferentie van... Vanmorgen. Eh, dat waren Martin van Geel, meneer van Geel... zoals Ron Vlaar, de aanvoerder van, van Feyenoord, zijn. Major Been zelf is op vakantie gegaan. Zijn werkzaamheden worden voorlopig overgenomen door Leon Vlemmings... De, de hulptrainer die dat eh, vaker heeft gedaan in zijn leven... Giovanni van Bronkhorst en Patrick Lodewijks. Dan gaan we weer naar andere actualiteiten. Want de Benelux ministers van Buitenlandse Zaken... hebben vandaag besloten de Nationale Overgangsraad van Libië... te beschouwen als de legitieme vertegenwoordiging... van de Libische bevolking... Dat deden ze na een gesprek in uh, Brussel met Mohamed Jibril... vertegenwoordiger van de raad Mahmoud Jibril. Hoor ik excuus, vertegenwoordiger van de raad. Tot nu toe was de raad niet meer dan een belangrijk gesprekspartner voor Nederland. Minister Uri Roosentaal legt uit waarom de raad een hogere status heeft gekregen. Uh, wat er veranderd is, is uh, dat wij, uh, dat wij uh, geconstateerd hebben... dat die uh, overgangsraad geleidelijk aan... Uh, echt voldoet aan de criteria die je wil hebben voor een, voor een wat ophoging van, die, van dat etiket. En dat is dat ze representatief moeten zijn voor uh, alle stromingen die er in uh, Libië zijn... inclusief ook stromingen buiten het gebied van Benghazi. En dat is het geval. Mag deze beslissing van de Benelux-ministers nu worden gezien als een steun in de rug voor die overgangsraad? Dat mag gezien worden als een steun in de rug van de overgangsraad... En ook als een nog eens een extra signaal in de richting van Gaddafi met de zijne... dat hun tijd over is. Is het nu ook zo dat de deur open komt te staan voor wapenleveranties aan de overgangsraad? Geen sprake van. Wij houden ons strikt vanuit uh, Nederland aan datgene wat in de resolutie 1973... van de veiligheidsraad is afgesproken. En dat is dat wij in de richting van, uh, van uh, Libië... Uh, Enkel al datgene doen wat betrekking uh, heeft op de bescherming van de uh, bevolking. En daar hoorde, horen wapenleveranties niet bij. Uh, nog één vraag over een ander onderwerp, onderwerp tot slot. Um, zojuist is bekend geworden dat Rusland... de Nederlandse militaire attaché uh, van de ambassade in Moskou het land heeft uitgezet. Uh, de Russen die zouden dat hebben gedaan... nadat Nederland eerder een Russische diplomaat heeft uitgezet. Wat betekent dit? Uh, dit betekent dat, kijk, uh, Nederland heeft zoals u zegt uh, een Russische diplomaat uitgezet een tijd terug. Uh, uh, Moskou heeft daarop gereageerd met de uitzetting van een Nederlandse diplomaat. Dat soort situaties gebeuren nu eenmaal. En laat ik zeggen dat voor wat betreft de Nederlandse regering uh, de zaak hier ook mee is afgedaan. Zijn de verhoudingen tussen Nederland en Rusland nu verslechterd? Ik denk dat ze onverkort goed zijn. Maar dat is toch moeilijk voorstelbaar als over en weer diplomaten worden uitgezet? Het is vervelend wanneer, uh, wanneer er over en weer een diplomaat wordt uitgezet. Dat soort dingen kunnen gebeuren. Uh, maar uh, voor, voor mij, voor de Nederlandse regering geldt... dat met uh, dit over en weer de zaak nu uh, is uh, afgedaan. En we kijken nu weer volop vooruit naar uh, al datgene... wat we onder die goede betrekkingen met elkaar kunnen wisselen. Ja, ja Rusland moest dit even doen om... Uh, om de zaak gelijk te trekken. Mag ik het dan zo diplomatiek mogelijk tegen u zeggen? Dat zijn uw woorden. Zei minister Roosentaal in gesprek met verslaggever Wilco Boom. in ieder geval op je blaadje te kijken, deze. I don't feel like dancing van de Sister In de Tour de France was de elfde etappe voorlopig de laatste kans voor de sprinters. En die sprint, die kwam er dan ook. Kevin is, Kevin is, Kevin is. Het is nog steeds Kevin is met Greipel in het wiel. En dan komt Greipel. Maar het is Kevin is die gewonnen heeft. Nu is het zeker. Hij weet het zeker. Hij heeft de sprint gewonnen. Het is zijn derde alweer in deze Tour de France. Alweer een prachtig sterretje toegevoegd. aan die hele rij sterren die hij in de Tour de France heeft bereikt. En uh, er was ook weer een ontsnapping van de dag natuurlijk. Lars Boom was daarbij betrokken. Toen ze bijna werden ingelopen, ging hij in een ultieme poging voor de dagzegen. zegen. Rij je, Lars, rij je door die streamende, streamende regen heen. Ongelooflijk. Vijf seconden is het verschil tussen Boom en zijn medevl voormalige medevluchters. En veertien seconden is het verschil tussen Lars Boom en het peloton. Dus hopen mag nog altijd. Bijna in de laatste drie kilometer. Hopen oké, okay, maar het mocht niet zo zijn. Kevin is je sprint, Maar Lars Boom was de man die het in de finale wel probeerde. Alles of niks denk ik... Uh... Dus, uh, misschien moet je net iets langer wachten, dan uh, blijven we, uh, ja, denk ik, ook niet weg. Dus uh, ja, alles, alles, of niks. Alles of niks. Bouke Mollema, ploegenoot van Boom, kwam andermaal op enige achterstand binnen. Bouke, gisteren was je grieperig, hè? Ja, gisteren was ik echt uh, misschien wel de slechtste in koers. Vandaag waren er zeker 20 man slechter, dus uh, wat dat betreft uh, zit er verbetering in. Nee, op zich, uh, ja, ik voel, voel dat ik langzaam beter word, dus uh, daar gaat de goede kant op.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 Ja, dat is echt uh, niet echt de grootste hobby, denk ik, van, uh, van de gemiddelde mensrennen. Niet de grootste hobby, maar morgen gaat het peloton toch mooi de bergen in. Het habitat van Gezing, zou je kunnen zeggen. Toch durft hij geen inschatting te maken op dit Na, moment. Na uh, al die klimmetjes van maximaal uh, 5, 6 kilometer kun je er niet veel van zeggen hoe, hoe goed je nu precies bent. Dus voor mij is het ook afwachten, net als voor iedereen. Uh, ja, je weet dat je... Uh,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 Morgen weten we meer, ook wat betreft Johnny Hoogeland... die gewoon in het peloton finishte in zijn trui. Zelfs na afloop zei, je weet het niet, dromen mag nog over de dag van morgen. Maar ook hij zal moeten kijken hoe het gaat... hoewel zijn genezing relatief goed verloopt. In het algemeen klassement was er geen enkele verandering. We gaan dus morgen de Pyreneeën in met Veukler in het geel. Hoogeland nog steeds in die bolletjes trui. Kevin is de ritwinnaar, neemt wel het groen over van Gilbert. En Robert Geesink houdt het wit. Aardvierhouten, we hebben het er al uitgebreid over gehad... maar eh, op dit blok zitten ook veel mensen die hard gewerkt hebben net in de auto zitten. Nog heel even kort die etappe. Het was een klassieke etappe. Een kopgroep die heel lang weg mocht zijn. Een boom die heel lang mocht dromen. En toen uiteindelijk op een nat wegdek een prachtige massasprint. Hè? Een prachtige massasprint met toch, toch een, een pluim voor, voor Lars wat hij doet. Hij pakt eerste, de eerste bergpunten van de dag. en In het kader van uh, Nederland boven uh, pakt hij de punten mee rijdt in ontsnapping altijd de voortouw. Is zo goed dat hij de enige is die nog kan demereren in de finale van de kopgroep. En dat, uh, dat is ook een bepaalde klasse die hebben moet. Haalt het niet. En dan een geweldige massasprint in de regen. met uh, Eigenlijk al op kilometer 30 voor het eind. Iedereen met een strak gezicht. Met uh, ja, kleine sinaasappel oogjes noem ik dat altijd. In de regen rijdt zo'n hele dag. En dan uh, de sprint, daar hoeven we verder niet over te hebben. Het staat nu 3-1-1, Farrar 1, -1, 1 uh, Grijpel 1 en de beste sprinter is Cavendish. Dat wisten we al, maar dat weten we nu weer helemaal. Hè? Ja, we zijn weer eventjes duidelijk uh, neergezet. Dan gaan we naar die dag van morgen, want uh, daar verheugen heel veel mensen op. Voor sommige mensen begint de Tour pas. Je moet er niet aan denken dat je dat eerste deel uh, eventjes uh, zou moeten rijden. Maar goed, de Tour begint pas, zeggen ze dan. Drie Pyreneeën toppen. Nou, de Tour Malais uh, behoeft verder geen, uh, geen enkele toelichting. loes arc uh, dat klinkt als ons eigen schoolboek. Maar er zit ook een nieuwe kol in, hè? een helemaal nieuwe kol op 1538 meter. Is, is daar iets speciaals mee? Het is bijna een wonder dat er nog nieuwe kols in de Tour komen. Ja, er dus zijn er dus toch nog en waarschijnlijk heeft de, de toerorganisatie met uh, samenwerking uh, met de plaatselijke autoriteiten de wegdek een beetje geasfalteerd en een beetje opgeknapt. En daardoor uh, deze call ook begaanbaar laten maken. Het is de achterkant van de, de aspen ja. uh, waar je een beetje op dezelfde plek boven komt en toch een hele andere, uh, ja, een andere stijgingspercentage. Andere gemiddelde, andere bochten die erin liggen. Dus toch ook voor een hoop mensen nieuw. en Bekeken door vele, door vele renners van, uh, van uh, het klassement. Ja. Maar dat is trainen en dat is toch nog even anders dan in een wedstrijd. Het is de eerste call van de dag. Dus uh, daar zal men gewoon uh, normaal met elkaar naar boven gaan. Dan krijgen we natuurlijk die fenomenale Tourmalet. Even dalen en hup naar Loes Ardinen. Het gaat gebeuren op de slotklim. Je moet er dan nog wel bij kunnen zijn. Maar het kaf is van het koren gescheiden. En dan op die slotklim gaat het gebeuren. Ja, maar even over de eerste klim nog even. De, de eerste drie kilometer van die klim is 50, gemiddeld 15%. Gemiddeld. Hè? Dus dan hebben we het ook nog over stukjes die ietsje minder zijn. We hebben ook over stukjes die nog ietsje steiler zijn. Dus dat, dat is toch wel al een klim waarbij je dan bijna de moed voor de rest van de dag op gaat geven. Als je daar al gewond wordt. Als je dat zegt, zou je ook denken dat bijvoorbeeld Contador met zijn kleine verzet. of dat soort renners. tegen die wat groter trappende uh, plakkers, om het maar even zo te zeggen. misschien daar al wat moet of niet? Nee, als hij dat dan doet, dan, dan doet hij dat toch wel op de volgende klim Tour Tourmalet, waar hij, hij hoopt toch weer zijn jongens die hij vorig jaar om hem heen had uh, bij zich heeft, die de geweldige Navarro, en, uh, die jongens die, die hebben toen zo goed gereden. Ik hoop dat ze op niveau zitten. Ze werden de eerste dagen van de tour compleet gelost iedere keer. Ploegentijdrit hebben ze geloof ik drie kilometer meegedaan om aan te geven dat dat zijn echte bergjongens. Die moeten het voor hem daar een beetje helpen en ondersteunen. Het is morgen, bij elkaar opgeteld, Tom, 43 kilometer klimmen. Met 3200 hoogtemeters. Dus ze rijden gewoon 3 kilometer de lucht in. Morgen. Als wij dat zeggen, en wij kijken naar de kop van het klassement. en we kijken eens naar de eerste 16, zeg maar. Want 16 is dat komt dat door. en 15 is naar Gezing. dan weten we al een beetje wie daar waarschijnlijk wel uit gaan vallen. Uh, maar de grote vraag is natuurlijk: uh, wie gaan er aanvallen? En gaan wij toch. Contador en Schlek uiteindelijk hier al naar voren krijgen? Of zeg jij Effens, want die is ineens een enorme favoriet geworden bij veel mensen. Behoor jij bij die mensen die denken dat Effens serieus voor de eindzegen meedoet van deze tour? Nou, hij, hij heeft zijn, uh, zijn gezicht daadwerkelijk laten zien. Hij heeft een rit gewonnen zelfs. Um, hij heeft allemaal dingen gedaan die hij voor die tijd nooit gedaan heeft. Maar de vraag is of jij... Hem als ja, maar ik draai er een beetje mee. Ja, een. dat merk ik. De <laughs> vraag is of jij wel eens een echte kandidaat ziet voor de Eindzeven. Nee, in ik, in ik, dat hoge bergte wat nu gaat komen. Ik blijf geloven in, in, in, in Andy Slek en de, aan de aanval van Contador die, die zeker gaat komen. En dan gaat het, in zijn ogen heeft hij gezegd dat hij dat uit gaat stellen, maar ik geloof er niks van. En één ding weten we zeker, morgenavond weten we heel wat meer dan nu, Aard. We verheugen er wel op, hè? Dat zeker, dat zeker. We verheugen er wel op. Um, en dat betekent dat we er morgen natuurlijk zijn. Maar eerst gaan wij nog even met WNL. Want die komen na het nieuwsblok van half zeven met Janne Kooijmans praten. Jan, goedenavond. Wat, ja? wat hebben jullie vanavond? Hallo Tom, goedenavond. We hebben zometeen, hopen we, contact met kolonel Smits in Afghanistan. Hij is een Kunduz, waar onze militairen de Afghaanse politie begeleiden. En we hebben het over het zooitje bij de FNV. Kan voorzitter Agnes Jongerius... Het stoffige imago oppoetsen. Wij denken van niet, maar we geven er wel wat tips. Dus hou hem hier, Tom. Oké, okay, WNL, dus na het nieuwsblok van half zeven. Vanavond is het natuurlijk de avondetappe. Morgenochtend is Radio 1-journaal ook uitgebreid. Ruimte voor de tour. De proloog is ook nog op Radio 1. En morgenmiddag om twee uur zit hier Dionne de Graaf. 4,5 uur lang weer. Morgenmiddag verheug u erop. Eerste grote Pyreneeën-etappe. Drie grote calls. En de aankomst in, in Loes-Ardiden. We doen dat nog altijd met Thomas Veukler. Of je het leuk vindt of niet. In de gele trui. De Fransman. En morgenavond of je mee hebt. We hebben het vergeten te vragen. Maar ik weet het niet. We doen dat dus wel met een nieuwe groene truidrager. Mark Cavendish. De beste sprinter van het Peloton. Dat bewees hij vandaag weer. De bolletjes trui hangt nog steeds om de schouders van Johnny Hogerland En de witte trui om die van Robert Uitgezing. Morgen, mag ik het niet zeggen, dag 1 in de Tour voor de Klassebansrenners. Prettige avond. Adama. Profiteer van de Remea zomeractie en maak kans op een mini-cabrio. Kijk snel op remea.nl slash zomeractie.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 Beter Horen, de hoorspecialist. Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl Radio 1, het NOS Journaal. Bij drie grote explosies in de Indiaanse stad Mumbai... zijn zeker 17 doden gevallen. De ontploffingen waren tijdens de avondspits in Mumbai... op verschillende drukke plekken in de stad. Onder meer bij een goudmarkt en in het centrum... Het Indiaanse ministerie gaat daarom uit van een terroristische aanslag. De intensive care afdeling van Gelreziekenhuis in Apeldoorn is tijdelijk gesloten. De afgelopen weken bleken meer patiënten dan gebruikelijk besmet met de aspergillisschimmel. De aspergillisschimmel komt overal voor, maar patiënten met een sterk verminderde weerstand kunnen er longproblemen door krijgen. Machinisten en conducteurs hebben veel klachten over de Sprinter, de nieuwste trein van de NS. Zo zijn treplanken te glad, gaan deuren spontaan open en haperen de omroepinstallaties. Door de vele storingen staat de trein vaak stil en dat leidt volgens de ondervraagden tot veel ergernis bij de reizigers en het treinpersoneel. De NS heeft op een aantal punten al verbetering toegezegd, storingen aan de deuren worden verholpen en vanaf 2015 moeten alle Sprinters een toilet aan boord hebben. En Mark Cavendish heeft zijn derde toeretappe te pakken. Aan het eind van de elfde etappe was hij duidelijk sneller dan André Greipel en Tyler Farrar. Cavendish neemt de groene trui over van Gilbert. In de andere klassementen veranderde niets van betekenis. Dit waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Robert. Vanavond en vannacht gaat de neerslag behoorlijk intensiveren. Dat gebeurt dan vooral in het noorden en het westen van het land. En tot en met morgen overdag kan er 25 tot 50 mm vallen, lokaal soms wel wat meer. Vannacht koelt het verder af naar een graad of 13. En dan morgen overdag kan er bij de neerslag ook af en toe een klap onweer bijkomen, voorkomen. En er waait veel wind. Vanuit noordelijke richtingen langs de kust in het binnenland is de wind richting meer westelijk. Langs de kust waait er een harde wind, kracht 7 en in het binnenland 4 tot 6. En het wordt morgen zo'n 15 tot 16 graden. Vrijdag wordt het een stukje warmer, wordt het weer 20 graden. Is er ook meer zon, hele kleine kans op een bui. Maar zaterdag en zondag loopt de temperatuur weer ietsjes naar beneden... en neemt de kans op bui weer behoorlijk toe. En dit is de ANBB verkeersinformatie met nog 80 kilometer file. De meeste files nog in de regio's Amsterdam en Utrecht. Ik begin even met een file in het zuiden van Dante door een opruimwerkzaamheden op de A2 naar Sticht. Staat er 6 kilometer tussen Weert Noord en Kelpen-Oler. Bij Kelpen-Oler zijn twee rijstokken dicht. Zal het verkeer wordt over de vluchtstok geleid. Een alternatief is omrijden via Venlo over de A67 en A73. Erg druk nog op de A9 richting Alkmaar. 13 kilometer langzaam rijden tussen Bijlmermeer en het dorp. En omdat de eitunnel in de regio Amsterdam is afgesloten vanwege werkzaamheden... is het erg druk op de Ring Amsterdam, de A10. Tussen Oostrop en Kloopend nog 6 kilometer. En tussen Geuzenwad en Duivendrecht rijdt het nog langzaam over 10 kilometer... En in de regio Utrecht nog een opvallende file op de A28 richting Amersfoort. Tussen de Uithof en Soesterberg 6 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil en daardoor is bij Soesterberg de rijst ook afgesloten. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Jeanne Kooijmans. Jan Kees snapt het eindelijk. Griekenland had nooit bij de euro gemoeten. En CNV zegt ja tegen het pensioenakkoord. FNV maakt kabaal. Live vanuit Amsterdam op onze WNL-redactie ben ik tot zeven uur bij. Goedenavond. We gaan meteen naar Kunduz, de provincie in Afghanistan... waar afgelopen weekend de laatste troppen van onze politietrainingsmissie zijn gearriveerd. Daar begeleiden Nederlandse soldaten Afghaanse agenten met hun werk op straat. Het gaat hier om de politietrainingsmissie waar veel om te doen is geweest. Kolonel Ronsmits, goedavond. Goedavond. Hoe bent u ontvangen door de bevolking daar? Nou, we hebben hier een prima ontvangst gehad. Uh, ik moet zelf zeggen, op dit moment zijn de ponders natuurlijk pas een paar dagen hier in het gebied aanwezig. En die zijn voor eerst nog heel druk bezig met hun eigen uitrusting te controleren, uh, testen te doen aan die uitrusting. Ook een stukje gewenning aan de temperatuur. Maar de eerste commandanten die zijn inmiddels al uh, de stad in geweest. En die hebben daar een eerste indruk gedaan op de politiebureaus. En dat was uh, hartelijk. En dat is ook de indruk die ik heb gekregen van uh, mijn bezoeken bij het hoofdkwartier van de politie. Dat uh, mij verwacht een uh, goede samenwerking met ons. En men acht onze professionaliteit heel hoog. Ja. En daar veel van te leren. Ik moet natuurlijk even acclimatiseren. Want uh, hoe warm is het daar? Uh, 44 tot 45 graden. Zo zeg, ongelooflijk. Wat is eigenlijk het, uh, het, het belangrijkste wat u de Afghaanse agenten gaat leren? Het belangrijkste is dat wij ze bij gaan brengen dat de politie er is voor de lokale bevolking. En dat zij dus met die bevolking uh, moeten samenwerken, veel contact maken. Dat ze oog moeten hebben voor de behoefte op veiligheidsgebied van die bevolking... En daar draait eigenlijk het politieapparaat om. Ja, en hoe gaat u dat communiceren met de Afghaanse agenten? In welke taal doet u dat? Uh, we doen het in het Afghaans en daarvoor hebben wij tolken bij ons. Dus het is altijd via iemand en dat werkt goed tot nu toe? Dat werkt prima, daar hebben we goede ervaringen mee, die we ook in eerdere missies hebben opgedaan. Er is natuurlijk een enorm cultuurverschil, hè? Uh, er, er is een cultuurverschil en uh, daar zijn we in de voorbereiding uh, zijn wij daarop ingegaan. Uh, we weten wat we wel en uh, niet moeten doen. Ja, noemt u eens een zo'n ding dan? Noemt u daar eens een voorbeeld van? Nou, bijvoorbeeld uh, de komende maand augustus dan uh, gaat onder andere de ramadan in. En wij moeten daar dus rekening mee houden dat we weten in die periode wat zij wel en niet mogen... En dan is het goed gebruik dat wij ons daar ook aan houden... om daar geen uh, confrontaties over te krijgen. De Taliban hebben gezegd, jullie, jullie zijn doelwit. Hoe kwetsbaar voelt dat? Nou, aan de ene kant is dat natuurlijk nooit leuk om, uh, om te horen. Maar aan de andere kant uh, was dat te verwachten dat dat uh, de uitspraak zou zijn. Maar hoe, maar hoe gaan jullie daarmee om? Nou, wij zijn professioneel genoeg om uh, te weten wat de dreiging hier is... Uh, en daar hadden we ons van tevoren op ingesteld. En daar is dus verder niks aan veranderd. Hoe stel je je daarop in? Want ik kan me voorstellen dat er toch wel eens steeds een gevoel van angst is. Nou, er is een gevoel uh, dat je weet uh, dat er dreiging in de stad is. Uh, en dat betekent dat, dat we toch proberen zo open en rustig mogelijk de bevolking te benaderen. Dat we gewoon ons werk gaan doen. Maar dat we altijd scherp zijn op uh, de dingen die om ons heen uh, gebeuren. En uh, dat, dat we daar eigenlijk een soort uh, derde oog voor hebben. Ja, verdedigen mag, heb ik begrepen, gevechtshandelingen uitvoeren nooit. Dat klopt. Ja. Nou, loopt u iedere dag gevaar, daar ben ik zo benieuwd naar. Want jullie zitten niet in een, in een beveiligde compound. Jullie zitten eigenlijk heel, heel onbeschermd. Hoe voelt dat? Nou, het, uh, het, de base condo's waar wij nu uh, verblijven, daar uh, verblijven op het moment meer dan 2000 uh, mensen op. En dat wordt uitgebreid bewaakt, zowel elektronisch als door personeel, bewakingspersoneel. En op het moment dat wij de stad ingaan en we gaan ons op de politiebureaus begrijpen, dan worden die politiebureaus bewaakt door de Afghanen. Dus er is daar een bepaalde vorm van beveiliging. Uh, maar daarom zijn ook onze pomlets uh, wat, uh, zeg maar wat ruimer uitgerust uh, met meerdere personen. En die dragen dan op dat geval, in dat geval uh, me, aan de beveiliging bij. Ja, hoe voorkomt u bijvoorbeeld dat de Taliban infiltreert in uw politieapparaat? Nou, daar kan ik u niet te veel over zeggen. Want dat zou onze eigen beveiliging te, een beetje te kosten gaan. Hmm, niet veel, maar misschien wel iets? Nee, ik kan u daar niks over zeggen. Ik wens u ontzettend veel uh, succes en veiligheid daar. Kolonel Ronsmits. dank u wel. Dank u wel. Straks vakbondslieden over het pensioenakkoord. Tien jaar geleden toen, uh, zou ik eigenlijk nu over een half jaar met de prefit mogen. En nu dus niet meer. Ik dacht lekker dus uh, te gaan genieten vanaf nu dan had ik nu al lekker meer met vakantiespunt en dingen vrije kunnen doen. Ja, zometeen meer, maar eerst financieel nieuws in Avondspits. Eerste beurs, Fred Huybers van Hack Value Funds. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. De AIX sloot op bijna 333 punten. Uh, dat is 0,2 hoger. Uh, toch spanning en gerommel in Europa. Uh, de jager die spreekt heldere taal over Griekenland. Hè. Het land had nooit bij de euro gemoeten. Andere leiders blijven vager. Wat voor invloed had het op de beurs? Nou, behoorlijk wat. Uh, beleggers houden niet van onzekerheid, want dan kunnen ze moeten inschatten wat een investering waard is en dat is eigenlijk wat nu de klok slaat. Uh, politici zijn niet met elkaar eens en komen niet met daadkracht, praten heel veel, maar doen te weinig. Ja, en wat heeft dat voor invloed op beleggers en speculanten? Ja, beleggers vinden dat vervelend, omdat ze niet kunnen inschatten wat er gaat gebeuren. Het is ja. van beleggen wij zo spreken prettig om een zuurappel één keer doorheen te bijten. dan deze uh, langzame uh, marteling, Chinese water torture, zeggen de Engelsen. Dus ja. het gaat heel langzaam. Ja, daadkracht nodig. Dan kijken we even naar China. De economie daar groeit, weliswaar langzaam, maar toch trager dan verwacht, hè? Ja, nou ja, traag dan verwacht. Wij zouden voor tekenen in West-Europa en ook in noord amerika voor zo'n cijfer. Het echte probleem zit een... De Chinezen besteden veel geld, het groeit allemaal. Maar het probleem zit dat er een loonprijsspiraal prijsspiraal te ontstaan. Dat betekent hè, dat er steeds meer inflatie komt. Mm -hmm. Ja, en dat, kun je, dat moet je onder de duim houden. En de Chinezen gebruiken daarvoor het rentewapen. Eh, doen ze dat met te veel voortvarendheid dan zou die groei wel eens heel hard terug kunnen vallen ja, en dat hebben we gewoon nodig in de wereld nog de gebieden waar het nog groeit. Ja, oppassen geblazen dus. Dan nog even kijken naar ASML, de chipmachinefabrikant. Ja. Stel teleur vandaag? Ja, nou ja, ASML heeft het zo ontzettend goed gedaan afgelopen tijd. Hè, 2010 recordjaar, dit jaar weer trans, weer een recordjaar. Maar waar het om gaat, de uh, snelheid waarmee ze we weer nieuwe orders krijgen, een schep, schepje bovenop zogezegd, dat stelt beleggers teleur. En niet alleen strikt genomen ASML, hmm. de hele sector lijkt wat te vertragen. Hmm. En zij, dat is een teken dat er uh, qua investeringen en consumentenbestedingen misschien wat zwaar weer dreigt aan te komen. Oké, okay, en daarom zijn die cijfers zo belangrijk. Zo is dat. Oké, okay, Fred Huybers, dankjewel. WNL is ook op Twitter te volgen, het WNL en ook op omroep.nl omroepwnl.nl. Het is ook zo'n lastige adres. Het uh, veelbesproken pensioenakkoord staat zwaar onder druk. CNV is als enige akkoord. Maar die andere grote jongen, FNV, nog niet. Daar rommelt het nog steeds. Wat doet dit nou met het imago van de vakbonden? Albert Roelen, goede avond. Goeie Imago Strateeg, ik ga zo met u praten. Uh, maar eerst Abfa FNV en fnv bondgenoten. Ze zijn het dus niet eens met het voorstel waar notabene hun eigen voorzitter, Agnes Jongerius, de handtekening onder heeft gezet. Boze FNV'ers laten van zich horen met kleppertjes. Ze demonstreren en WNL's Wieger Hemmer was erbij op het Centraal Station in Utrecht. U ziet de strijdlustig uit. Ja, ik ben ook wel strijdlustig. Kijk, ik werk vanaf mijn veertiende. Uh, ik vind, uh, als we vijftig uh, jaar werken, vind ik eigenlijk wel genoeg. Dan heb ik ook 40 dienstjaren bij NS. Dan ben ik 64. Vind ik een mooie leeftijd. Wat doet u eigenlijk bij de NS? Ik maak dienstregelingen. U staat hier met, uh, nou, ik schat zo in, 70 andere fanatiekelingen? Nee, 100, 150. 100? Ja, denk het wel. Ja. Dat, dat, dat. Denkt u dat dit zodanig aan de dijk zet? Nou, het is in ieder geval een signaal dat wij uh, uh, uh, actie gaan voeren om een goed pensioen. Je moet weer klapperen, geloof ik, hè? Ja, dat ga ik zeker doen. Oh. <laughs> <laughs> Meneer zegt eigenlijk dat we op het spoor gaan zitten. Dat zou echt helpen. Heb je het gevoel inderdaad dat, dat dit helpt? Nou, het is wel te hopen dat dit helpt. Want het is natuurlijk zoals je de roulette tafel uh, ziet staan. Echt een casino pensioen. U hebt zich erin verdiend? Nou, niet helemaal. We hebben wel een paar vergaderingen over gehad. Maar door vakanties, die ik al gewoond heb, uh, is dat er niet helemaal van gekomen. Waar bent u fel op tegen? Kijk, je hebt nu nog natuurlijk dingen die, uh, met pensioen, dat je meer garanties hebt. En als je dat op deze manier, wat ze nu willen doen, dan heb je dat niet meer. Met de beleggingen die de pensioen voor ons allemaal uh, vrij mogen gaan doen. Maar het leven aan zich biedt ook al heel weinig garanties, hè? Daar heb je wel gelijk in, ja. Maar ja, dat is het hele leven zo. Je kan morgen ook zo dood. <laughs> Misschien gaat u wel niet met de tijd mee? Nou, dat weet ik niet. Persoonlijk... Ik vraag het u. Ik ga heel erg met de tijd mee altijd, hoor. <laughs> Jij wil nog door je 70 doorwerken. U vindt werken een straf? Ik ben nou... Nee, ik vind geen straf. Maar tien jaar geleden, toen uh... zou ik eigenlijk nu... Over een half jaar met de pre-fut mogen. En nu dus niet meer. Ik dacht lekker dus uh, te gaan genieten vanaf nu. En geniet nou u nu op... niet? Wel, ja, ik geniet wel. Maar oh, ah, dan had ik nu al lekker meer met vakanties kunnen. En dingen vrijer kunnen doen. Waar gaat u straks naartoe, vakantie? Ik ben al geweest. Oh. Ja. ja. Toch nog en een, een beetje genoten? En, en, ik heb drie weken rotweer gehad. <laughs> ah. U zit in de hoek waar de klappen vallen meneer. Ja, ik denk het wel. Fijne dag. Kunt u er iets van verstaan wat er gezegd wordt? Een beetje, maar je begrijpt waar het over gaat. Gaat het hier meer om de vorm of om de inhoud wat u betreft? Nou, het gaat eigenlijk meer om de inhoud. Dus dat we zeggen van, luister, dit pensioen, wat men principe akkoord, wat men afgesloten hebt. Ja, dat is veel te onzeker. U bent er voor de zekerheid. Voor de zekerheid, ja. En voor mijn kinderen en kleinkinderen. weten ze ook dat om. ook, dat u hier bent? Eh, die weten dat ik hier ben vandaag, ja. Want mijn zijn kleinere... ze pap of opa? Goeie opa, zaak. Opa, eh, Doe goed mee. Ja, Klinkt klapperen met dat ding in uw rechterhand. Ja. Wat is het precies? Nou, we zijn eh, eigenlijk... Wel een beetje kinderachtig, toch? Ja, kinderachtig. Maar goed, je moet aandacht vragen. Want anders eh, denkt men, het zal wel. Dus die castagnetten zijn weer meer voor de vorm. Voor de vorm, ja. Heeft u dat minister Kamp, die er uiteindelijk toch een beetje over gaat, onder de indruk is van dit uh, castanjetten geklater? Met dit kabinet zeker niet, zullen niet zijn, denk ik. He, want het is alleen maar een, een kabinet wat voor de welvarenden zijn. Maar staat u nou aan de onderkant van de maatschappij of behoort u tot de welvarende klasse? Ik denk dat ik tot de welvarende hoor, ja. Als je nou ziet dat gisteren. Wordt meneer Blokker begraven, hè? die zit in de quote 5. Nou, en dat daar minister Maxime Verhagen op die uitvaart is. Dan denk ik, ja kijk, dat is het verschil. Hij zal niet op mijn uitvaart zijn. Weet u hoeveel geld meneer Blokker heeft weggegeven voor goede doelen? Ja, ja, dat weet ik. Dat doet hij ook. Dat, dat is ook heel belangrijk. Dat dat dus dat doet. mag ook nog wel even gezegd, worden? Zeker, ja. Maar of je het naar de belasting brengt of naar goede doelen. Dat is eigenlijk uh, dan beter. Want dat geld is hij toch gelijk. Hij zit al in de hoogste belastingschijf hoor. Ja, ja dat weet ik. Ik ook bijna. Oh, <laughs> dus... dan hoef ik geen medelijden met u te hebben. Nee, met mij niet. Nee, nee Maar wel met die anderen die wel die hulp hebben, uh, willen hebben. Ik vind wel dat die overigens hier dan ook wel hadden kunnen staan hoor. Vind ik ook, ja. Maar ja, die zijn misschien aan het werk. En u had toevallig een dagje vrij? Uh, nee. Ik ben met pensioen. Oh, ja. u geniet er al van? Ik geniet er al elf jaar van. Dus, dus. En nu even genieten met de kastagnetten? Ja, ja. Dus ik, dus ik doe mee. Ja, dat was helemaal in gesprek met de demonstranten. En overigens bleek vandaag uit cijfers van het CBS... dat de leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen... vorig jaar verder is opgelopen. Albert Roede... Nogmaals goede avond. Ja, we gaan het er maar eens over hebben. Want als u dit uh, beluisterd heeft, deze reportage... wat denkt u dan over het imago van de FNV? Nou, dit lijkt eigenlijk op een, op een uitje voor de mensen. Dit zijn, klinkt niet als <laughs> mensen die ja. erg bezorgd zijn over hun toekomst. Geen boze demonstranten? Nou, dat, dat is niet wat je hoort in ieder geval. Nee. Um, verdeeldheid, want daar gaat het natuurlijk over, over FNV... is nooit goed voor je, voor je imago. En die verdeeldheid uh, is eigenlijk wel vrij logisch te verklaren... omdat in het verleden het FNV altijd heeft gezegd tegen de leden uw pensioenen zijn gegarandeerd. Ja. En dat is eigenlijk een, een stelling die vroeger al niet klopt... maar die in de toekomst helemaal niet... Uh, zeker, te, dat is niet gegarandeerd. Dat was het eigenlijk nooit. Maar in plaats dat ze dat nu gezegd hebben, hebben ze eigenlijk ja. altijd een beetje mooi weergespeeld. En ze vallen nu hard met hun gezicht uh, ja. op de grond. Ja, ja en dan zeggen. is er ook dus nog gewoon verdeeldheid binnen de FNV. Hè? De, ja. had het, het, het, lijkt, het lijkt een beetje een zooitje, want de vakcentrale van Agnès Jongerius is voor. Dan ja. uh, zijn de twee grootste vakbonden, dat zijn FNV-bondgenoten en Advocabo FNV, FNV, die zijn tegen. Die zijn tegen. Dat is lastig. Ja, dat is heel lastig. Het eh, betekent dat er waarschijnlijk intern toch niet goed eh, is nagedacht... over wat die koers moet zijn. En dat komt dus nu naar buiten, dat daar dus toch geen eenheid over is. Kijk, je kunt alleen maar een sterk imago bouwen als uh, je het eens, eens bent over de fundamenten. Dus over de feiten, over de boodschap. B wat moet dat zijn? Nou, dat blijkt hier dus niet uit. Dus ja, dan, dan krijg je scheuren. en Dat, dat zie je dus ook. Dan ja. nou hoorden we zojuist een iets uh, oudere man. Eentje was er zelfs al met pensioen. Die mensen ja. hebben altijd te horen gekregen... wij garanderen uw pensioen. Die jongeren, die horen we eigenlijk niet. Dat is dus zo opmerkelijk. Uh, het is al lang bekend dat uh, FNV en in mate ook CMV... moeite hebben om jongeren aan te spreken. Hoe komt dat? Het um, lijkt erop dat de, de, de, de, de vakbonden waren vroeger altijd het bastion van de vooruitgang. Hè, van, de, van de veranderingen. Denk aan gelijkberechtiging van mannen en vrouwen bijvoorbeeld. Uh, uh, denk aan allerlei rechten die in CAO's werden geregeld. Dat is al gedaan. Dus ja, waar moeten ze de jongeren nou op aanspreken? Ze hebben de aansluiting... Verloren. Ze zijn bezig geweest met hun eigen leden. Ze hebben niet gekeken naar wat er voltoen, gekeken naar wat er buiten die leden nog gebeurt. Ja, wel belangrijk, want dan denk ik dit pensioenakkoord, hoe broos ja. ook... is toch wel heel erg belangrijk voor ook de jongeren. Ja, zeker. Want je ziet, eh, dat is ook een van de eisen die het CNV nu gesteld heeft. Hè, die of, eh, wel akkoord te gaan. Maar een van de eisen is dat de jongeren niet onevenredig veel mogen betalen. En daar lijkt het nu wel heel erg op. En er is eigenlijk maar één vakbond in Nederland die ik ken... die goed aansluiting bij jongeren krijgt. En dat is de vakbond voor uh, hoger en middelbaar personeel de Unie. Wat doet die vakbond dan wel, wat evenveel laat liggen? Die uh, uh, zijn in, uh, uh, in contact gekomen met, uh, eigenlijk met MTV Networks. Dus uh, De zender die MTV ook uh, expo exporteert, die weten alles van jongeren. Ja. Dus die hebben gekeken van wat boeit die jongeren nou? Hoe kan je ze nou bereiken? Nou, Dat gaat bijvoorbeeld over scholing. Dat gaat over uh, hoe kom je op het VMBO of het MBO, hoe kom je daar uh, verder? Uh, ze hebben daar dus een soort community op internet ge georganiseerd. Ze hebben, zijn daar ook verder in gegaan door daar uh, ook in het echt allerlei activiteiten aan te verbinden. Kortom, die zijn zich gaan begeven in de leefwereld van jongeren... tussen 16 en 25 Bijvoorbeeld en jaar. Bijvoorbeeld een goede sociale media kiezen om zo de jongeren te bereiken. Exact, precies, dat, dat soort zaken. Ja. Ik en, denk misschien ook, misschien zijn de jongeren wel heel erg lastig voor de FNV. Um, ik heb het idee, maar dat weet ik niet zeker... dat het FNV eigenlijk op dit moment alleen maar denkt aan zijn eigen leden. Mm -hmm. en, en die ouderen die denken ook, okay, verworven ja. rechten... Ja. altijd betaald, contributielid geweest. Uh, wij zitten niet te wachten op de jongeren. Dat is een aanname, dat weet ik niet. Nee, ik niet die ik niet. Maar... Die informatie, die informatie heb ik niet. Um, ik neem aan dat ze best wel, wel jongeren zouden willen. Maar ze, ik heb het idee dat ze, ze eigenlijk niet weten... hoe ze daar uh, aansluiting mee moeten kunnen krijgen. Het lukt in ieder geval niet, dat is duidelijk. Ja, dat is duidelijk. Uh, of, of ze het niet willen, dat, dat weet ik niet. Maar dan denk ik wel, waar is de solidariteit gebleven? Hè? Om maar weer zo'n woord te gebruiken dat ja, bij een vakbond hoor. Ja, exact. Uh, solidariteit he, was vroeger tussen, tussen arm en rijk. He, daar, daar is uh, het, uh, het FNV groot mee geworden. Maar solidariteit betekent ook... Solidariteit Solidariteit tussen generaties. Solidariteit betekent ook tussen leeftijdscategorieën. Hè, tussen 55-plussers die straks meer moeten gaan werken bij het huidige akkoord. Nou, dat betekent dat daar, daar ligt ook nog een grote rol voor de vakbonden. Want dat is nog lang niet op orde. Ja. Um, daar hoor ik FNV helemaal niet over. Ik denk dat Er zijn nog zoveel solidariteitspunten waar je altijd vroeger de mond zo van wol had. Die je zo kunt invullen. Zeker ook van jongeren. Als we het over de FNV hebben, denken we het toch allebei... en iedereen denk ik aan Agnes Jongerius... want zij bepaalt toch voor een heel groot deel het imago. Ja, dat is altijd zo. De voorzitter, de, het, het boegbeeld, de eerste vrouw of man... Uh, is de drager van het imago. Ja, uh, In wat voor positie zit zij? In een vrij onmogelijke? Want de achterban zegt, je hebt, je hebt slecht gecommuniceerd tijdens de pensioenonderhandelingen. Uh, het is een hele. Uh, uh, het, het is een tuime vrouw, laat ik, dat, laat ik dat maar zeggen. Ik ben er wel eens tegengekomen. Uh, je, je, je duwt er niet zomaar om zijn, letterlijk niet, maar, ook niet, maar ook niet figuurlijk. <laughs> um, maar ze zit wel in een heel moeilijk uh, pakket. Ze ja. heeft haar nek uitgestoken. En ja. ik denk terecht, want dat er langer moet worden gewerkt dan 65, He, dat is nou eindelijk ook door de, door de FNV althans door de centrale om, eh, omarmd. Dus dat is winst. Uh, maar de tactiek intern en de, de strategie daarachter... Ja. dat lijkt toch niet zo slim aangepakt. Heel kort, één tip voor haar? Uh, blijf bij je standpunt en leg het goed uit. Maar dat had ze al eerder moeten doen. Albert Roelen, hartelijk dank. Graag gedaan. Straks de manier van het opsporen van illegale, de speurhond. Echt waar, dat zo. Eerst naar het park. De hele week is onze WNL's Wigga Hemmer daar te vinden. Hoor je? Het regent. Psst. Het regent. Het is stil in het park. Een passende ode aan de crisis. Stil en regen. Men blijft binnen. Het is half juli, maar men blijft binnen. De hond blaft, men blijft binnen. Nog steeds regen. Stel je een feest voor met grijze confetti. Mens strooit grijze confetti. Dit is grijze confetti. Grijze confetti daalt op ons neer. Ik hoor muziek, zachtjes. Ik neur mee. Alle mensen werden broeder. Beethoven. De Europese hymne. Hoe lang moet het nog duren voordat ik word voorgesteld aan mijn Griekse broer? dat ik kennis maak met mijn broer uit Italië, uit ga met mijn broer uit Finland. Dat zij ook zeggen, die blonde daar, dat is mijn broer. Wij broers zijn geschapen door één ideaal. grootgebracht door euforie en crisis... en samengebracht door volharding. Alle mensen werden broeden. Het niet-officiële Europese volkslied. Ik heb nogal wat niet-officiële broers... Europa is de zoektocht naar herkenning. Dat heeft iets treurigs. Men zegt wel eens... gedeelde smart is halve smart. Fijn toch dat we met zoveel zijn in Europa. Weet je? Haal ze erbij. De Zwerven. De Turken. Ze stonden al eens aan de poort te rammelen. De Turken. Dat was in 1683. Toen was er een Poolse koning, Jan Sobieski... die ze met zijn leger versloeg. Of het toen ook regende, weet ik niet... Maar nu, open de poort, haal ze erbij. Bijna 80 miljoen Turken. Alsjeblieft, neem jullie tissues mee. Kom erbij, sta ons bij, huil met ons mee. Alle mensen werden bruden. Beethoven, de componist, hij zag nauwelijks nog... toen hij de romantiek in de muziek introduceerde. De romantiek is hij voor duistere tijden. Kan de romantiek ons nu redden? Jan Kees de Jager, Jean-Claude Trichet, Nicolas Sarkozy... in romantiek verbonden? Laat 27 bloemen bloeien. Nee, meer nog. Een beetje regen kan wel eens helpen. Het is nat in Europa. Met z'n allen onder de paraplu. Wachten op de zon. Dat, dat heet verlangen. Verlangen is de kern van romantiek. Huub van der Lubbe, de zanger van de Dijk, zong ooit eens... Ik heb een groot hart. Dokter, kunt u even komen? De patiënt Europa zit in de wachtkamer. Van de wachtkamer naar de operatiekamer is een kleine stap. We reiken haar de hand. Het is een zweterige hand. We staan haar bij. Verlangen naar beterschap, verlangen naar broederschap. O Europa, laat me zwelgen in verlangen. Het regent nog steeds. Ik geloof in symboliek. Ik hecht eraan. Alle mensen werden broeder. Iets heel anders dan een speurhond die getraind is om illegale op te sporen. De marechaussee zet die in, dat blijkt uit een reportage van Uitgesproken WNL. Vanavond op Nederland 2. Presentator Joost Eertmans, goedenavond. Goedenavond, Janne. Hoe zit dat, Joost? Wij, gaan op zoek. wij zijn op zoek geweest naar de, de grensstreken... waar de Marossier natuurlijk al veel meer controles uitoefent. Maar waar we op gestuurd zijn, en dat is toch wel het nieuws... wat ook, ook bekend is geworden, dat er op illegale jacht wordt gemaakt. Nadrukkelijk. Dus niet alleen uh, het vervoer van uh, illegale spullen, uh, illegaal vervoer... maar echt het uh, aanwezig zijn van illegale. Daar, daar volgen wij de Mechelse herder Kira. Mm -hmm. En die jaagt, die jaagt op, op, uh, op illegale. En dat brengen wij in beeld. Ja, het lijkt me niet dat dit gebeurt op Schiphol. Nee, dat doen we in de grensstreken. Dus uh, dat, dat, uh, die, die worden eigenlijk permanent uh, in de gaten gehouden. Uh, zij het met steeks, uh, steekproeven. We hebben natuurlijk niet meer de, de slagbomen staan zoals we die van vroeger nee. nog kennen. Nee. Maar de... Ja, de, de maraîcher is onderweg en jaagt dus actief op, uh, op illegale. Ja. Ander onderwerp dan, Joost. Uh, zelf testen. Uh, thuis kan je tegenwoordig allerlei testen doen over je gezondheid. En consumentenorganisaties komen in actie hiertegen. Wat is er eigenlijk mis mee? Ja, dat is een goede vraag. Dat is ook het begin van, de, van onze, onze, onze item geworden. Ik, ik heb ook wel eens gedacht, waarom zou ik zelf. Ik zou wel eens een bodyscan willen. Hè? Dat doen ze ook veel in het buitenland. Dat je totaal even wordt doorgelopen van wat is er mis. Nou, dat wordt door artsen altijd afgewezen. Want dat leidt alleen maar tot onrust. Nou, mensen zijn het daarom veel meer thuis gaan doen. Dan kun je dus in de apotheek halen en dan kan je kijken of je of je darmkanker hebt of niet. Dat zijn tests die dus gevaarlijk blijken te zijn. En dat is wat, uh, wat, wat we laten zien. Uh, de, de, de thuistest lijkt heel ja. Bijna gewoon routine, je ja. kijkt even. Maar het leidt tot gevaren en die brengen wij, zal ik nu nog niet vertellen... maar het kan zelfs ja. levensgevaar eh, opleveren. Okay. Dus dat zullen wij vanavond in een spannende ja. reportage laten zien. Goed, dankje Joost. Vanavond kijken Uitgesproken WNL om ongeveer half negen op Nederland 2. Straks op deze zender Kunststof. En daarin is Frans Lomans te gast. Hij is gestopt als hoofdredacteur van een nieuwe revue. Hij blijft hoofdredacteur van Panorama. En afgelopen maand richtte hij een fotomaandblad op ooggetuigen. Nou, zometeen na zeven uur vertelt hij er een heleboel over. Morgenavond is WNL natuurlijk weer terug op Radio 1 met Avondspits. Wat WNL betreft. Tot dan, voor nu. Mooi avond. Meer Avondspits. Omroep WNL.nl